De nacht valt weer in de stad, ik heb zin om uit te gaan Ik denk dat ik haar bel, want zij staat altijd aan Zeg tegen mij